We gaan, het hebben. We gaan beginnen met het Belgisch koloniaal verleden. Dan denk jij meteen aan. Uh, de Congo. Ja, het is zo ja, voor de, de Leopold en dat soort dingen. Leopold II in de Congo. He? We gaan het over China hebben. <laughs>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 Uh, met hetgeen zich in, uh, in Congo aan het afsluiten. Ah, dat had hij al Congo op dat ja, moment. Op dat moment. Ja, ah, ja, dat is niet voor voor het eindelijk lukt. Nee, dit is nee, een nee, parallel dat, dat, dat loopt parallel met ah, okay. Congo. Congo absoluut. Ja, ja, ja. Uh, ja, de honger dus, was dat nog was in niet gestild. 1898 gesteeld. en in 1885 is uh, dus uh, ja de Vrijstaat opgericht op de op de koloniale conferentie in Berlijn. Dus dat dat loopt gelijk met het met het Congo avontuur. De koloniale kaart van van van uh, Leopold II was een globale kaart die ah, lag ja. niet alleen, alleen in ah. Afrika. Oh, ik had het mij altijd zo voorgesteld. Want ik ik, had dat, ik denk dat ik dat zelfs nog wel eens een keertje op de radio heb verteld... ...al die koloniale uh, ambities van Theopold II... ...maar ik dacht dat dat aan Congo vooraf ging... Nee, nee, nee, nee. ...en dat de koloniale honger dan wel gestild was met... Nee, die nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet... Um de, de, er zijn wel nog plannen die voorafgaan gaan aan, aan het, uh, het Congo-avontuur. Onder de heerschappij van Leopold I heeft België geprobeerd om in Guatemala uh, een, een, een kolonie te stichten. Mm -hmm. Ah ja, het dus, zat ja. in een familie. Ja, ja, het zat in een familie. Dus in Santa Thomas in uh, Guatemala. Uh, is nog altijd een begraafplaats waar uh, enkele Belgen liggen begraven die uh, die kolonisatiepoging uh, hebben ondernomen. Nu die zijn. Uh, die, uh,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 het is een, uh, op de grens tussen de Diamantwijk en Zurenborg. Mm -hmm. een klein zijstraatje. Een zijstraatje van de Arthur van de Nest. Uh, lei. Wiens? Uh, dat was de, de oom van uh, Maurice Joostus. Uh, dat is dat ligt... voor mij ook niet meer dan een straatnaam. hoor. ja. ja van de Arthur ja, de van den Nest is um, een liberaal politicus uit uh, Antwerpen. Heeft ooit de burgemeesterschap aangeboden gekregen, maar is dan, heeft hij afgewezen. En die is dan naar uh, Jan van Rijswijk gegaan. Van de Jan van Rijswijklaan. Ja, ja. ja, dus uh, het, <laughs> dat is, ja, is een van straat, We zijn het stratenplan ja. van Antwerpen, aan het vertellen. Ja. ja, ja. <laughs> ja. Um,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 uh, het, de Belgische belangen in China vallen meer onder het uh, informal empire dus het informele rijk ah, ja, dus Leopold het... was staatshoofd van Congo, Congo. Maar niet staatshoofd, nee absoluut no, niet staatshoofd maar de eerste China. daar via verschillende investeringen constructies, uh, spook uh,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 Uh, tegen te gaan. En, en hoe verhouden ze de de boksersopstand? Eerst e, beginnen we bij het begin. Waarom heet dat de boksersopstand? Wel, um, er zijn verschillende benamingen voor de boksbeweging. Uh, je hebt de Big Sword Society, je hebt de Red Spear uh, Community, denk ik dat het is. Dat zijn dan die milities. Ze spraken Engels. Ja, dus in, Engels in China. Ja, die, die worden in de literatuur <laughs> zo genoemd. Okay. En, okay. Historische lezen Engels. <laughs> ja. <laughs> <Yeah>. <laughs>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 om uh, een, beetje, een beetje kennis op te doen van de, van het diplomatieke uh, spel. Ja. En België was een, een factor van belang in die onderhandelingen. Amerika vond ja, dat vond dat belangrijk. Er waren echt gemeenschappelijke zijn investeringen en bedrijven opgericht, ja. maar uh, vernootschappen opgericht om dan hm. die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 In, onze, ja, in ah, ja. onze in ons Belgisch zijn. Dus daar hadden ze op zich niet van te vrezen. Om te, voor een militair ingrijpen. Ah, ja, ja. Maar dat is terug naar Joostus waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. um, Die arriveert in China. Die arriveert in China. Die On... komt daar terecht in de legatiewijk. Dus de, de, wat? de legatie, ze dus noemen dat de legations, de legatie, de ambassadewijk, de ja. diplomatieke. Nee, bij dat grote paleis daar. Ja, dus dat is echt in het. Uh,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 Um, die een heel eigen cultuur had op zichzelf. Dat was echt een, een, een, een moet ik zeggen, een enclave binnen, ja. binnen Peking. Expat zouden ze dat ja, expats, noemen. Ja, Expat, ja, inderdaad. En er was een heel eigen diplomatie Eigen cafés, eigen restaurants En die organiseerde ja. ponywedrennen. <laughs> um, ja. Moest ik het mij zo voorstellen dat er een soort van verdedigingswal was Ja, Van de muurgrond. Met verschillende poorten naar uh, Gated uh, community. Een ghetto. Ja. maar dan ja. heel chic. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, en ook, denk ik, een in het oog van die boksers.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 die hadden wel uh, legatie, wacht, dat heet het dan. Ja, dus die hadden wel een klein militair detachement uh, wat ze verdedigden. En ze de Belgen hadden... mochten dat niet omwille van die neutraliteit? Ja, die voilà, in onze... inderdaad. ja. Dus dan Spanning. hebben ze ergens letterlijk op een zolder een kanon uh, van zolder gehaald, op een Italiaanse affuit gezet, en dan zo een soort van kanon verzameld met allemaal onderdelen... Uh, dat, uh, MacGyver. Dat, dat paste <laughs> ook. Dat Knutselen paste ook. Ja, ja, ja dat was ja. natuurlijk ook in de geest van de samenwerking. En, uh, dat is natuurlijk een... Ja, de... de, de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 ...in de legatiewijk hadden opgegeten. De diplomaten waren de mensen heeft. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. uit, uit honger. Ja, uit honger en de ontbering. We, Vrouwen okay. en kinderen eerst. Ja, ja, ja dat, dat is, kinderen ja, eerst okay. op het menu dan. Ja. Ja. Ja. Uh, dat is wel gecheckt, dat is niet waar. Nee, dat is ja. absoluut niet waar. Joostus was okay. er achteraf ook heel... Uh, het is het enige wat de mensen gaan onthouden van dit uh, gesprek. <laughs> wat ik dank me niet zeggen. Ja, ik heb hem momenteel ja. vertekend, veel was er drank mee gemoeid. Uh, Waarbij? Bij dit verhaal. Straks een verhaal <laughs> over dronkenschap. er is een drank... Uh, uh, Joost is dus ontvangen op het, uh, op het keizerlijke paleis en daar heeft hij champagne gedronken. Maar die was veel te gesuikerd, die heeft hij later uh, ja, ja. toegegeven. Maar dan was dat was blijkbaar een, uh, een recept van die tijd dat de champagne toen nog heel, heel, ja. heel, heel zoet was. Ja. Maar, die, maar die, want, dus, die wonderlijke wederopstanding van Joost heeft natuurlijk ook eens een. Uh, reputatie bijgedragen Als hij dan plots toch Ach, blijkt tuurlijk, te leven uh, ja, dus, de Dan, dan, van, dan krijg je een straat De ja, ja, ja, ja, missie als bijna uh, Leopold II had zelfs uh, volgens één bron het idee Om een, een herdenkingsmis in de Sint-Michiels en Goedelen Kathedraal in Brussel in te richten uh, Naar aanleiding van zijn overlijden Naar dan aanleiding, dan aanleiding mee, van zijn vermeende overlijden En dan komt hij als een soort van deus Ik maak je natuurlijk nou ja. toch, kijk hier ben ik dan ja. uh, Ik leef maar en ik breng 27 miljoen mee. Ja, en ik breng 27 ja, en een, die en stuk, miljoen. Die 27 miljoen, dat is geld aan privé-investeerders of is dat aan de Belgische... Ja, staat dat, dat gaat de... naar die Société Tude, Dus dat is de Belgische maatschappij die, de, die, die, um, die die spoorwegen beheerde. Dus dat gaat voornamelijk En ook nog andere bedrijven. Dus er waren ook nog reders, een aantal reders en zo, ja. die in die havens actief waren. Hij heeft ook geprobeerd, uh, heel erg geprobeerd. En dat vind ik heel opmerkelijk om um, te... Um,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 Het verhaal over China kennen we nu ook. De, volgende De komende weken, weken komen we <laughs> nog aan bod. Marokko, Egypte, Sri Lanka, Borneo, <laughs> Filipijnen, Palestina, Vietnam en Formosa. Gertuskes, dankjewel. Interne Keuken Radio 1.